Wat u zegt en, en, en wat ik bedoel. Um, omdat, ik, omdat ik... Wij, wij gaan niet de drie miljoen extra hier nog aan uitgeven. Dat geld hebben we ook gewoon niet. En, um, maar ik wil ook niet op voorhand al alle ambities uh, verlagen. Als er iemand anders zegt... Uh, nou, ik wil, hier, ik wil hier aan meebetalen. Um, nu heb ik daar, kan ik daar nog niet uh, alles over zeggen. Maar bij het voor, voorlopig ontwerp... Wel. En dat maakt ook dat we dan... Uh, ja, dan moet het gewoon binnen budget zijn. Ik, ik uh, punt, zou ik haast willen zeggen. Um, u uh, noemde ook de tarieven. Nou, dat is iets wat nog in een latere fase voor het parkeren... dat komt nog terug. En um, um, de par parkeerplekken en het aantal te compenseren... Um, parkeerplekken op het Vriethofplein en de Zuid. Um, we hebben... Uh, we zijn nu ook nader onderzoek aan het doen daarnaar. Dus dat betekent ook dat ik op dit moment niet uh, scherp heb hoeveel plekken we kunnen compenseren uh, op het Friedhofplein en de Zuid. Uh, wanneer weten we dat wel? In ieder geval voor het voorlopig ontwerp. En dan spreek ik even vrijelijk en op, op basis van mijn, uh, mijn gevoel. Uh, mijn gevoel daarbij is dat dat er geen 200 zijn. Laat ik dat ook uh, maar op die manier. Uh, uh, zeggen. Hoeveel wel, dat, uh, dat, dat gaat u nog uh, van ons horen. Uh, u noemde ook uh, het geld voor duurzaamheid. En uh, ja, we zoeken naar duurzame maatregelen uh, in, het, ja, in het kader van de boulevard. Dat heeft ook voor een deel met materiaalgebruik uh, te maken. Denk aan de witte bankjes die elk jaar geschilderd moeten worden. Nou, als je die vervangt door een ander materiaal... Uh, hoeft dat niet. En die zijn wel bestendig en duurzaam. Uh, maar ook als het gaat om uh, naar maatregelen als elektrische laadpalen... waar de heer Deen ook op doelde. Daar zijn subsidiepotjes voor bij het Rijk. Volgens mij ook bij de provincie. Nou ja, Dan vind ik ook wel dat we moeten kijken of we daar gebruik van kunnen maken. Of this heart of gold. Inderdaad, een kleine storing Dus we moeten even bij de, de handen op dan gaan we weer verder. Als u um, geen bedenkingen zou meegeven, dan zou dat juist zijn. <laughs> Want dan zou u zeggen van nou, zoals u het in dit schetsontwerp. Um uh, hebt gepresenteerd, college, dat zien wij als een goede basis... voor de verdere uitwerking. Uh, maar er zijn nu al, uh, uh, ja, een aantal van u hebt ook wel een kritische nood uh, geuit. En, uh, oh. nou ja, laat ik, pardon, laat ik een voorbeeld noemen. Als u uh, met z'n allen zegt, nou, uh, het parkeren aan, land, of aan zeezijde is beter dan uh, aan landzijden, dan, dan is dat iets wat meegenomen kan worden... op basis van dit schetsontwerp in het voorlopig ontwerp. Dus het is wel, uh, daarom zeg ik het, it, it is, uh, ik ben blij ook uh, wat dat betreft... met de inbreng en, en de reacties van u vanavond, want dat is, uh, dat is, uh, dat is ook wezenlijk. Ja, uh, anders in de tweede termijn, neemt u nog een, even de gelegenheid... maar als het kan naar de tweede termijn. Gaat u gaan? Dan betreft punt 1 van het besluit van het college... dus niet het vaststellen, maar de kennisgeving aannemen... Nou, ik, ik zou het toch wel erg prijs opstellen als het schetsontwerp uh, wordt vastgesteld. En eventueel met aanpassingen. Maar dat wij wel een, een, een goede basis hebben om uh, op verder te borduren. Uh, want als die basis... Uh, uh, nou ja, als, er, als we bij wijze van spreken bij het voorlopig ontwerp of definitief ontwerp... Uh, uh, ja, fundamentele basiselementen weer aangepast worden... ja, dan gaan we weer terug in de tijd, om het zomaar uh, te zeggen. En dat zou ik niet wenselijk vinden. Um, meneer Bouwberg-Wilson, ik uh, wilde verder gaan... met het aantal punten die u uh, hebt uh, aangedragen. Um, ja, de boardwalk ben ik, uh, denk ik, voldoende op ingegaan. Maar u noemde ook... Um, de capaciteit van de fietsstallingen en de kiss-and-ride plekken. Dat is ook echt iets wat we nader moeten concretiseren... in het voorlopig ontwerp. Uh, u vroeg ook naar de wegbreedte en de maatvoering. Uh, en als ik het goed heb... Uh, uh, wordt er nu uh, rekening gehouden met 4,5 meter. Uh, maar dit is wel iets ook om... Uh, nou ja, daar wordt in een uh, verdere fase is dat de, meer tot achter de komma allemaal uh, bekend... Um, de zorgen van de Fietsersbond uh, die zijn mij ook uh, bekend. En dat heeft, um, uh, zoals ik net heb uitgelegd, ook uh, te maken gehad... met het op dit moment niet wijzigen van de rijrichting. Um, u vroeg ook, um, naar waarom nu uh, parkeren aan uh, landzijde en niet aan zeezijde Um, zijn daar essentiële redenen voor, uh, ook gelet op uitritten? Um, uiteindelijk, um, als, als, als we kijken naar aantal, aantallen, um, is het een, een, een redelijk beperkt verschil: het parkeren aan landzijde of het parkeren aan zeezijde. Um, maar het doet wel veel um, met de uitstraling van het gebied. En um, we willen zeker geen onveilige uh, situaties in de hand uh, werken. En een van u, um, ik ben even kwijt wie dat was... Hij van, uh, het zijn landschapsarchitecten, maar zijn het ook verkeerskundigen. Uh, verkeerskundigen uh, zijn geraadpleegd. De verkeersadviseurs van de uh, politie zijn ook uh, geraadpleegd. En uh, die geven aan dat dit wel kan. Omdat je juist die ruimte... Uh, uh, omdat je genoeg ruimte creëert en maatregelen treft... juist om die veilige situatie uh, te borgen. En dat doe je inderdaad door meer ruimte te creëren... maar ook met bepaalde uh, stroken. Um, de verbetering van de ontsluiting uh, op P Zuid... daar is het college ook een, een uh, voorstander van. Um, we willen dat ook doen bij de Mauritsstraat... om dat goed aan te duiden. Kijk, we hebben daar een heel groot uh, parkeerterrein... Um, Um, u vroeg ook naar de onderhoudskosten en dat is ook iets waar we eigenlijk in de vervolgfase bij het voorlopig ontwerp uh, meer inzicht uh, ook in uh, zullen hebben. Um, even kijken hoor. Ja, u vroeg ook nog naar een specificatie van uh, de kosten. En met name, als ik het goed, uh, me goed herinner, uh, bij het gedeelte van de Favose. Uh, dat, dat zit er al voor een deel ook in het raadstuk. En uh, nou ja, kort gezegd komt het erop neer dat als we ons uh, bij de Favose uh, beperken tot de boulevard... dat dat binnen uh, budget gerealiseerd kan worden. Uh, de VVD, meneer Drommel, u refereerde ook aan de kosten. Uh, en, en ik begrijp uw zorg ook daarin. En dat is ook voor mij uitgangspunt dat het een en ander wel uh, binnen budget gebeurt. Maar ik vind het zonde om op voorhand al te zeggen van, uh, te beknibbelen of te bezuinigen. Uh, ja, als dat misschien nu niet, nog niet nodig is. Maar nogmaals, over nou ja, een klein half jaar eh, na de zomer... bij het voorlopige ontwerp hebben we daar meer zicht op... en, eh, en kunnen we dat eh, nader toelichten. Maar uitgangspunt voor het college is volstrekt om dat binnen, binnen budget eh, te doen. Eh, u vroeg ook naar de, eh, naar de, naar de, de verhouding of de, de, de, de status... Eh, wat kan er nog in het schetsontwerp? Eh, kijk, het college heeft het schetsontwerp nu voorgesteld uh, in, in zijn huidige uh, vorm. Uh, en, en als u daar uh, nog toevoegingen of aanvullingen in heeft... kunt u dat meegeven. En dan kunnen we kijken in hoeverre we dat... Uh, uh, en dan verwerken we dat in het voorlopig ontwerp. En dat uh, is dan iets wat, wat echt vanuit uh, de Raad uh, uh, meegegeven kan worden... Uh, u noemde het parkeren. En ik, ik ben daar nog uh, wat beperkt op ingegaan. Nog niet uh, gedetailleerd. En ik moet u eerlijk zeggen... Uh, ja, dit is echt iets... Uh, uh, daar heb ik best een tijd uh, over na moeten denken. Omdat het niet niks is. Uiteindelijk zijn het heel veel parkeerplekken. 200. Waarvan we nog niet <tie> weten... Uh, in hoeverre die uh, gecompenseerd kunnen worden. Maar wat voor mij uh, uiteindelijk... De, uh, bepalend is geweest, laat ik het zo zeggen, is eh, we hebben de ambitie... Om, om in ieder geval nog twee functies daar toe te voegen. En dat is eh, het in twee richtingen kunnen fietsen en het groen. En dat past niet allemaal. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik vind persoonlijk... Eh, de locatie eh, in de Zuid bij de Paulusloot een van de mooiste plekken in Zandvoort... En toen dacht ik, nou, die willen we... Locaties, zeg ik dan maar. Nee, nee, nee, nee. <laughs> maar er is ruimte voor verbetering. Want uh, ik moet ook nog denken aan de opmerking van mevrouw Van der Veld... Uh, bij de vorige behandeling over de aap met de gouden ring. Dus <laughs> gewoon genoeg uh, te winnen. Uh, maar het is wel zo... Kijk, en, en dan is wel de vraag, god, wat, wat willen we op die mooie plek? Willen we daar... Uh, parkeren of willen we daar op een fijne manier met elkaar verblijven? Dat en ook gelet op wat er in de participatie is opgehaald... heeft gemaakt um, dat het college met dit voorstel uh, is gekomen. En ik realiseer me te degen dat dit, dat dit wat dat betreft... een gewaagd en ambitieus voorstel is. Uh, maar ik denk wel dat het, uh, dat het die kwaliteit toevoegt... Uh, waar we met z'n allen aan naar streven. Um, u noemde ook de, uh, uh, de aparte rijstroken. Uh, nou, daar heb ik naar aanleiding van uh, uh, de, mijn reactie op mevrouw van der Velde al het ene en ander over um, gezegd. Um, want dat zou betekenen ook dat het groen weggaat. En, en dat, dat heeft wel tot gevolg dat het een versteenter een uiterlijk um, krijgt. Uh, voor wat betreft de openbare toiletten, die zitten op dit moment niet in uh, dit deel uh, van het schetsontwerp. Uh, dat heeft er ook voor een deel mee te maken met de manier waarop we dat hebben geregeld met onze uh, strandpachters. Uh, wel is het zo, en uh, daar werd ook al aan gerefereerd uh, door uh, mevrouw Koper uh, van de Partij van de Arbeid... met betrekking tot standplaatshouders en kiosken. Dat is iets wat we nog gaan onderzoeken. Uh, dus het is niet zo dat dat... Uh, en, en waar je ook zo'n functie zou kunnen combineren. Maar dat is iets dat is ook nog niet in beton gegoten. We willen daar graag ook het uh, gesprek over hebben... Uh, met de standplaatshouders. Uh, maar op dit moment uh, zitten daar geen openbare toiletten. En dat heeft er ook mee te maken met de manier... waarop we dat met de strandpachters hebben geregeld. Um, over de um, plankier of de boardwalk. Um, nou, daar heb ik denk ik voldoende over um, gezegd. Um, u um, vroeg ook nog naar de participatie... en um, de, de informele sessies versus de formele stukken... Uh, zeg ik het even in mijn eigen woorden. En dat is wel... Um, nou, dat, dat vind ik in die zin een lastige, omdat het wel, uh, we hebben geparticipeerd... en we hebben heel veel gesprekken gehad ook met, uh, met, met onze partners in, uh, in, in onze omgeving... met de bewoners, met de ondernemers. Uh, en het is wel goed dat dat uh, op enige wijze ook wel vast ligt... en dat u daar kennis van kunt nemen. Um, en dat maakt wel dat het, ja, dat het ook zijn introductie krijgt in informele stukken. Maar ik vind het wel belangrijk, ook voor de mensen uh, die geparticipeerd hebben... Uh, dat helder is wat een ieder heeft gezegd. En, uh, en, en uh, uh, dat je daar wel uh, uh, ook aandacht aan besteedt. Ik, uh, dit onderdeel sluit wat dat betreft ook aan... Uh, voor een deel bij de vraag en de zorg... die mevrouw Koper heeft uh, uh, genoemd van de Partij van de Arbeid. U vroeg naar de status van het stuk. Uh, het is een concept-schetsontwerp. En het, uh, het wordt een schetsontwerp op het moment dat u uh, uh, het vaststelt. Ik, uh, en die integrale afweging... Ja, die vindt nu ook plaats. Dat is een, een voortdurend uh, uh, proces wat dat betreft. En de participatie is niet... Want het is niet zo dat we daar nu een streep achter hebben gezet... omdat er een concept ligt. Dat ook bij de verdere uitvoering worden de partijen, om het zo maar te zeggen, betrokken. Dus het is niet iets wat af is, wat mij betreft. En iets waar we juist nog verder ook mee moeten. En al helemaal, als je het ook hebt, over deel bij de vervozen. Um, ik deel uw ambitie uh, om dit jaar de, de schop in de grond uh, te hebben. Want, en het is zeker een, uh, ja, een ambitieus plan. Um, ja, u vroeg nog, u zag ergens inderdaad, uh, de, de, de versnaperingen op de boulevard. Dat is um, eigenlijk in het kader van dit participatietraject... zijn ook heel veel uh, andere opmerkingen opgehaald. En die zijn verzameld ook in het verslag van STIPO. En daarvan zeggen we, van, nou, laten we kijken bij de verdere uitwerking van ons beleid... wat we met die opmerkingen kunnen en of we dat kunnen meewegen. Dus het is nog niet iets wat, uh, wat, wat vaststaat... maar wel iets uh, nou ja, waar, waar we ons voordeel mee kunnen doen... eventueel bij uh, de uitwerking van het verdere beleid. Uh, nou, u noemde ook de, de, de fietsenstallingen en de scooters en de motoren. Nou, dat, dat is zeker iets wat, de uit, uh, wat de aandacht ook heeft van het college. En wat in de verdere uitwerking nog... Uh, uh, aan de orde zal komen. Uh, u deed een suggestie... voor de uh, grote pictogrammen. Die neem ik mee. Ik uh, uh, zal daar ook over in overleg treden... met mijn collega's. Um, en, um, ja, u noemde ook de, de, een pilot nog... met betrekking tot die rijrichting. Um, maar wat dat betreft is de tijd wat kort... omdat we ook... Uh, dat, dat zou dan moeten zijn eigenlijk na de herinrichting dat je daarmee experimenteert. Omdat we juist de ambitie al hebben om einde dit jaar uh, de schop in de grond uh, uh, te hebben. Dus om dat voordien nog te doen, dat weet ik niet of dat uh, überhaupt, zou, uh, überhaupt zou kunnen. Uh, dank ook aan D66 voor hun bijdrage. Uh, uh, ik, ik denk dat, uh, dat de zorg die u hebt geuit... dat ik daar groot, ja, eigenlijk al wel op in ben gegaan... naar aanleiding van de opmerkingen van de andere fracties. Um, meneer Deen van de PVV, u, u hebt een aantal uh, punten aangedragen... waar ik ook um, al op in ben gegaan. De Fietsersbond, daar hebben we contact mee... Um, ik heb opgeschreven, u bent negatief over de boardwalk. Dat is uh, helder. En uh, nou ja, zoals ik al zei, uh, dat kan nog alle kanten uit. Uh, en u hecht waarde ook aan die functionele inrichting. En dat ben ik met u eens. Uh, het wegnemen van de, de ruis en het luisteren naar de ondernemers... dat, dat gaan we ook zeker doen. En uh, nou ja, ik ben ook blij dat er vanavond een aantal ondernemers zijn... die, uh, die hun betrokkenheid hebben laten zien. Ehm... Uh, over het parkeren heb ik denk ik ook, uh, al het nodige gezegd. En ik denk dat ik dan uh, ben ingegaan op de opmerkingen en de reacties van... Nee, ik ben toch iets vergeten. Mevrouw... Oh, ik wou wel zeggen mevrouw van der Veld, maar dat is niet aan mij. Hm? Meneer de voorzitter. Ja. Ja. Ik, ik mis eigenlijk een reactie op de suggestie die ik gedaan heb. Uh, als u denkt dat de ruimte er niet is om uh, de verkeersstromen echt apart te mm -hmm. houden... om dan in ieder geval aan de zeezijde het parkeren te realiseren... omdat dat ook meer veiligheid is. En we ook meer auto's kwijt kunnen. En daar heb ik nog geen reactie op ontvangen. Nou, ik heb daar wel uh, al iets over gezegd... ook naar aanleiding van uh, de bijdrage van meneer Bouwberg-Wilson... als ik het me goed heb. Uh, links of rechts parkeren, uh, dat, dat uh, is becijferd... En, uh, Qua uh, aantallen die verdwijnen maakt dat niet veel uit. Dat zijn geloof ik tien plekken. Um, dus dat is niet een reden om, om het um, te doen. Waarom we uitdrukkelijk hebben gekozen voor het parkeren aan landzijden... heeft echt te maken met de kwaliteit en de uitstraling en het uh, vrije zicht. Um, waarbij we wel de veiligheid hoog uh, hebben staan. En daardoor is juist die breedte en ook die stroken die... Um, uh, ja, als een soort waarschuwing fungeren tussen het parkeergedeelte en de, uh, en de rijbaan, om het zomaar uh, te zeggen. Dank u voorzitter. Ja, uh, de wethouder die uh, wil ik bedanken in elk geval voor de uh, uitvoerigheid van, uh, die, van de antwoorden die gegeven zijn. Uh, ik hoop en ik hoop, ja, ik hoop dus ook dat het betekent voor de commissieleden. Uh, ...dat ze rekening houden met het feit dat we inmiddels een lange tijd bezig zijn. En u heeft volop de gelegenheid gehad vanavond van mij om uh, gebruik te maken van uw spreektijd. Dat uh, betekent voor een enkeling dat u in het rood staat. Uh, we hebben daar nog geen verplichte afspraken met elkaar over gemaakt. Maar ik doe wel een dringend beroep op u om daar rekening mee te houden. En anders zal ik u daarbij helpen. Uh, er komt het mij... Nee, nu niet mevrouw. Uh, want ik wil met betoog even afmaken uh, hoe we verder gaan... Uh. Dus dat betekent uh, dat er wel degelijk ruimte is wat mij betreft voor een tweede termijn. We hebben hierna nog twee andere onderwerpen. Morgenavond ook een uh, volle agenda. Dus dat uh, zult u wel wat mij betreft moeten betrekken bij uw tweede termijn. Die heeft u wel. U kunt nog een vraag stellen. Als er niet beantwoord kan worden, kan het ook later nog. En u kunt natuurlijk ook nog een opmerking maken. Ik maak weer een rondje wie er gebruik wil maken van die tweede termijn. En ik... Nou, ik heb nu een voorstel gedaan. Bent u daarmee eens of niet eens dan? Ik heb nu net iets gezegd over de procedure, mevrouw. Ja, maar ik wilde eigenlijk een suggestie doen vanwege de tijd. Er zijn zoveel dingen naar voren gekomen en de wethouder heeft echt alles keurig genoteerd. Dat ik zou willen voorstellen, ga daar eerst mee terug en kom dan weer naar ons toe. En dan hebben we geen tweede termijn nodig. Ik weet niet of dat voor de andere raadsleden geldt. Willen jullie gebruik maken van die tweede termijn eh, om daar nog een opmerking over te maken of een korte vraag te stellen? Uh, Meneer Enstra. Uh, ja, ik wilde wel graag nog uh, een korte gebruik maken van een korte tweede termijn. Zijn er meer die dat willen? Meneer brouwberg Wilson. Ja, dan gaat het gebeuren. Eh... Uh, niet aan die kant. Uh, ik ga dus aan de andere kant beginnen. PVV niet meer. D66 niet. Partij van de Arbeid wel. Korte. Ja, het is misschien goed dat de andere vragen... Uh, dat, dat, dat daar nog... Ik heb ze ook gesteld via de griffie... dat daar nog uitgebreider op terugkomt. Maar voor, voor nu vind ik de beantwoording voldoende. Dank u wel. Oké. Okay. Een kleine reactie. De heer Drommel. Ik hou rekening met de tijd. Uh, wij, ik had gesproken over helmplantsoenen en dergelijke dergelijke. De helamplatsoenen zijn wat mij betreft overbodig eh, onnodig in Paulusloot. En de Vavousje mag het wel wat mij betreft. Daar is voldoende ruimte. Uh, ik wou het hierbij laten, gezien de, de prachtig mooie dingen. U kunt abonnementen afwachten straks, begrijp ik. Achterham, GBZ niet in dit geval, nee. GroenLinks, kort. Ja, heel kort. Wij zijn... Uh... Pro-Helmplantsoenen zien ze graag. We houden in het plan. Dank u wel. CDA, de heer Enstra. Ja, uh, bedankt, wethouder, voor alle antwoorden. Dat uh, stelt ons uh, gerust. Uh, graag benadrukken wij nog even... dat wij vooral opmerkingen uh, hebben gehad over de Vavosje. Dus niet uh, over de Paulusloot. Uh, de antwoorden van de wethouder... stellen ons positief dat er veranderingen gaan plaatsvinden uh, aan het plan... Uh, voor het CDA is de boardwalk uh, een no-go. Uh, als het idee uit de schets kan worden gehaald... zijn er voor het CDA een stuk minder bezwaren op dit moment... Uh, om het schetsontwerp als uitgangspunt uh, nou, te kunnen laten plaatsvinden. Dank, Dank u wel. wel. De heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is namelijk zo dat het besluit wat voor ligt, daar hebben wij problemen mee. Niet alleen inhoudelijk, daar hebben we wat nodig over gezegd... maar het is ook strijdig met de besluitvorming in de Raad. We hebben namelijk besloten om de boulevaars op te knippen in drie stukken. En daar ligt volgens mij ook een oplossing. Op het moment dat wij het huidige besluit... het schetsontwerp voor boulevard Paulus en boulevard de Favosje... vaststellen als uitgangspunt voor het voorlopig en definitief ontwerp aanpassen... in de zin dat we het schetsontwerp voor boulevard Paulus ...vaststellen als uitgangspunt voor het voorlopig ontwerp... ...dan zitten wij, denk ik, een stuk beter in de lijn van de eerdere besluitvorming door de Raad. Vermijden we een discussie over de Favosje en de Boardwalk... ...maar daar wil ik nog wel iets over zeggen... ...want die die is namelijk door zo weinig bijvoorbeeld strandpachters gedeeld... ...dat ik me afvraag of het niet gewoon handig is om daar helemaal afscheid van te nemen... Uh, het is raar om op het moment dat je nog de participatie ingaat om tegelijk een besluit te nemen over het voorlopig en het definitief ontwerp. En daarom stellen we voor om dat uit het besluit te halen. Dan hebben we natuurlijk best nog wel een aantal zaken. Maar daar kunnen we het denk ik uh, in goed overleg met elkaar over eens worden. Uh, ik, ik hoor iets. Nee, nee, nee. nee. Gaat, u, gaat u verder en maakt u het... Uh, en en, en dat lijkt ons een manier om ook de schop op tijd in de grond te krijgen. Dank u voorzitter. Nou, uh, al met al uh, uh, volop mogelijkheden wethouder, begrijp ik. Wel een bespreekstuk, maar er zijn volop mogelijkheden om, uh, ja, een om hier wat moois van te maken. En dat hopen we met z'n allen heb ik begrepen vanavond. We gaan over naar het volgende agendapunt, dit sluit ik af. We gaan verder met het uh, agendapunt 5, noten van uitgangspunten, omgevingsplan, strand. Inmiddels uh, een chancé gehad, een wisseling van, wat, van enkele uh, commissieleden. En we zijn nu weer compleet om aan dit onderwerp te beginnen. Waar gaat het over? In die noten van uitgangspunten is de centrale doelstelling voor het omgevingsplan strand... ...wat geformuleerd is door inwoners, ondernemers en de gemeente vormgegeven. Dat omgevingsplan strand, dat is gericht op verduurzaming... ...eenvoudigere regels... ...en een meer integrale aanpak door de verschillende verordeningen en beleidsregels samen te brengen... ...in één omgevingsplan. En dat is iets wat we voor het eerst gaan bespreken op deze manier... ...omdat we gewend zijn dat via bestemmingsplannen te doen... Uh, voordat uh, de commissie aan het woord is, heb ik één inspreker uh, uh, gemeld gekregen, de heer Korper. Zijn er nog andere insprekers eventueel? Niet? Dan wil ik vragen aan de heer Korper of hij wil beginnen. De aftrap. Dank u wel, voorzitter. Uh, mijn naam is Albert Korper, ik spreek nu als BLK, van alle zekerheid. Ja. <laughs> uh, we spreken ons op uit voor uh, de heer Mahi. Deze kreeg in onze ogen een bijna onmogelijke taak. Ik geef het u te doen. Integratie van bestaande bestemmingsplannen, APV, welstandnota's... fysieke leefomgeving, kust, kustpact en te ontwikkelen nationale en provinciale omgevingsvisies. Toekomstperspectief, kust- en heer, uh, strandsoneringen... ...om te komen tot een omgevingsplan. Daar moet alles in vervat worden. En ik weet zeker dat deze lijst niet compleet is. Een verzwarende taak, de betrokkenen erbij betrekken en meenemen in het proces. Hun meningen horen en deze voor zover mogelijk en wenselijk opnemen in de noden van uitgangspunten. <tie> Chapeau. Mag ook eens dus gezegd worden. Uh, noden van uitgangspunten is het. En op de website van het VEG, ik heb daar eens een keer op gekeken... ...staan twee stappen welke doorloop moeten worden voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Te weten het omgevings- en omgevingsvisie. En dat lijkt me ook logisch, want als je in de reis gaat, dan zeggen die, ik zit er al, dan ga je eens kijken waar je naartoe wilt. En het omgevingsplan. Het BLK hoopt dat de noten van uitgangspunten, strand, het, het vertrekpunt wordt voor de omgevingsvisie. Waarover een andere ambtenaar dan de heer Mahie eh, zich mee bezig blijkt te houden... Het proces zoals we deze nota van uitgangspunten is gehanteerd was volgens het boekje. En voorzelfsprekend vindt niet iedere participant alle haar ideeën terug in de noten van uitgangspunten. Ook wij niet. Wat ons wel verwondert is dat telkens opnieuw getracht wordt bestaande afspraken verder op te trekken. Wat ons betreft is dat niet het uitgangspunt noch het doel van de noten van uitgangspunten. We hebben dan ook meermaals kenbaar gemaakt met daarbij de toevoeging dat dit een noten van uitgangspunten moet zijn en geen omgevingsplan Een paar voor het BRK voor verontrustelende uh, voorbeelden. Het opnieuw trachten de sluitingstijd optrekken naar 1 uur s avonds van de strandpaviljoens. Volgens ons zijn hier bestaande afspraken over en hoort dit niet thuis in de een, een uitgangspunten. Het is geen wensenlijstje. Twee Dakterrassen op paviljoens. Met gevolg meer dan de 700 vierkante meter gebruikoppervlak dan nu in stranden is opgenomen. Doel meer bezoekers. We begrijpen de wens van de strandpachters dus wel. Ik ben met sommigen ook redelijk bevriend... Maar we hebben ook gezegd, daardoor bestaat de kans op meer eh, overlast bij vertrek en een nadelig effect op de leefomgeving. We hebben dan ook verzocht deze effecten grondig te onderzoeken, afvorens het op te nemen in de nodige van uitgangspunten. Op dit moment staan ze er wel in. We hebben gevraagd aan twee niet betrokken participanten hoe zij de nodige uitgangspunten lazen. We zijn zelf misschien een beetje vooringenomen. En hoe daarin de belangen van de leefomgeving lees ook bewoners geborgd zijn? Het unanieme antwoord van twee, was dat dit toegeschreven is naar de economische leesondernemersbelangen en in veel minder mate met de belangen van de bewoners rekening houdt. We hebben dit ook aan de heer Kemmer gemaakt. Wil kaassen ook van mening dat zowel de gemeenteraad als het college alert moet blijven op de volgende stappen naar nou, de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het eindelijk omgevingsvergunning. En waken dat het eindresultaat gericht is op de doelen voor een uiteindelijke staat van de fysieke leefomgeving. Zoals omschreven staat bij, op de site van de VNG. Een omgevingsplan gaat in tegenstelling tot een uh, bestemmingsplan 20 jaar mee. Dus zorg voor heldere kaders, heldere kaders. Geen verlanglijst van allerlei wensen en nieuwe initiatieven. Terwijl de uitgangspunten niet vastgesteld zijn in een omgevingsvisie. Het beelde KVG zich op de samenwerking bij de volgende stappen en zal zich hier opbouwen, maar wel kritisch blijven opstellen. Dank u. Zijn er, is er, zijn er, er is een vraag, meneer De Graaf, D66. Dank u voor uw betoog. Um, wat mij uh, intrigeert is wat uh, u meent uh, dat een dakterras op een strandtent meer tot overlast zou leiden. Te meer omdat er gesteld is dat het alleen overdag zou mogen en niet voor uh, partijen, et cetera. Um, dat het alleen overdag zou mogen heb ik niet gelezen, dus het kan een beetje van mijn kant zijn. Als het twist dan uh, de, de overlast die ontstaat, waar wij ons zorgen over maken, is als je s'avonds vertrekt. Het dakterras doe je niet om te zeggen, ik ga mijn bezoekers meer spreiden, maar meer bezoekers te krijgen. Als je dus 20% meer bezoekers krijgt, een willekeurig getal, heb je ook meer kans op overlast bij vertrek. Mensen gaan allemaal op hetzelfde moment weg, bij goed weer, zo laat mogelijk. En we hebben niet gezegd dat we tegen zijn, we hebben gezegd, kijk eerst goed naar de omgevingseffecten effecten die je daarmee creëert voordat je hier ja tegen zegt of voordat je het opneemt in het toegevingsplan. En volgens mij is dat nog niet gebeurd. Het is gewoon zorg. Ja. Dank u wel meneer Korper voor uw inbreng. Dan gaan we verder uh, met de uh, commissieleden. En uh, ik ga vanuit dat nou, ieder of nagenoeg elke partij iets over zou willen zeggen. Ik begin nu bij... Uh, de PVV aan de andere kant. U bent aan de beurt. Meneer Deen, in dit geval. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, het college stelt een, uh, aan de raad een viertal items voor. Uh, wij hebben daar een paar opmerkingen over. Als eerste vinden wij het jammer dat de potentiële ontwikkeling van een pier... en of haven door capaciteitsgebrek wordt doorgeschoven naar de toekomst. Hierin zien wij uh, in feite een mogelijke positieve bijdrage van de samenwerking met Haarlem... Namelijk uh, meer mankracht. Dus wat ons betreft, uh, het, het ene project moet natuurlijk niet te kosten gaan van het andere. Maar blijven doorontwikkelen is uh, wat ons betreft noodzaak. En uh, al genoemd uh, dat wij niet overtuigd zijn van nut en noodzaak van de genoemde boordwolk. Daar gaan we niet nog een keer over hebben. Dat is, uh, daar is genoeg over gesproken. Uh, hoofdstuk 5.3, duur, duurzaamheid. Loop wat ons betreft... Uh, te veel vooruit op de besluitvorming en ontwikkelingen die nog gaan plaatsvinden in Den Haag. De stimulerende rol die de gemeente nu inneemt is wat ons betreft overbodig en uh, nog niet noodzakelijk. Wacht hier eerst eens de landelijke ontwikkelingen af, alvorens nu al veel kosten te maken. De genoemde duurzaamheidsbeloningsstrategie werkt uh, naar onze mening oneerlijke concurrentie in de hand. Ondernemers die financieel niet bij machten zijn om uh, te verduurzamen, uh, wordt bestaansrecht ontnomen. Daar zijn wij tegen. Verder kunnen wij betreffende dit agendapunt kort zijn, mede gezien het hoge draagvlak, in onze beleving goede participatieniveau en de betrokkenheid van vele partijen zijn wij, behouden ze zojuist genoemde punten, akkoord met deze voorstellen aan de raad. Dank u wel. Dat opent veel perspectief voor de voorzitter van morgenavond wat de duur van de agenda betreft. Dank u voor uw inbreng. D66, de heer de Graaf. Voorzitter, dank u wel. Um, voor D66 is het een uh, prachtig stuk, waarvoor complimenten aan de wethouder en uh, zeker ook aan de heer uh, Mahi. Um, er heeft goede participatie plaatsgevonden, daar zijn wij heel blij mee. En uh, wat ons betreft is dit een stuk. Dat is heel voortvarend uh, en dat respecteren we. Uh, mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Uh, ook van de Partij van de Arbeid. Complimenten uh, over het de participatieproces en hoe dat is vormgegeven. En uh, we zien dat er aan de voorkant duidelijkheid gecreëerd wordt. En het positief hoe in ieder en ook het kern die bij betrokken is. Uh, als het gaat om het overstaan van de, de ene stap in dat proces... Uh, uh, dan, dan vraag ik me af of... of uh, ik, ja, ik mag even een stuk van mijn buurman, want ik heb nog steeds geen wifi... In het raadstuk wordt voorgesteld om een, uh, de, de voorontwerpfase over te slaan... als stap in het proces. En uh, um, is voldoende helder welke risico's daar, uh, uh, daarvan zijn? Oftewel, kan dat nog als een boemerang terugkomen... Of is dit een verantwoord een risico, een verantwoord stap om te nemen? Omdat het toch niet op alles, en dat kan natuurlijk ook niet, consensus is. Dus graag nog even een toelichting van de wethouder daarop. Wat ons betreft is de havenpier uh, uh, geen prioriteit. En begrijpen we heel goed dat er de komende tijd heel veel investeringen gedaan moeten worden. Uh, en dat dit geen prioriteit uh, kan zijn... Um... De vraag is natuurlijk of je hem dan helemaal moet laten verdwijnen. Dat is, uh, dat is wat u zegt. Wat ons betreft kan dat. Dan als het gaat om uh, de belangen en de gezamenlijkheid... dan gaat het natuurlijk nooit alleen om economisch of rendementsdenken alleen. Want daar wordt de hele wereld ook niet... alleen maar economische groei nastreven is het niet. Het gaat om de belangenafweging. En zo gaat het ook om bijvoorbeeld het vrije strand... wat een van onze uitgangspunten is... en kijken of we dat kunnen, kunnen blijven behouden... En uh, dat moeten we in die gezamenlijke verantwoordelijkheid, waar dit echt een heel goed voorbeeld van is, doen. En in die zin ben ik ook blij met de pas op de plaats voor de strandbungeloos. Want ik maak me wel zorgen over een dergelijke ontwikkeling als het ook gaat om in de plaats van een, een, een paviljoen. Terwijl we ook in het verleden hebben uitgesproken dat we meer ruimte willen creëren op het strand. Dus dat wil ik toch in die zin even meegeven. En verdere uh, complimenten voor het stuk. Dank u wel, mevrouw Koper van de VVD. Mevrouw Keurzen. Dank u voorzitter. Um, als je gaat kijken naar het stuk, gaat het feitelijk om, uh, om hoofdstuk 5: de ambities en de doelstellingen: want dat zijn zeg maar de uitgangspunten voor het, uh, op de, uh, voor het nieuw te, uh, op te stellen: uh, omgevingsplan. Um, daar zitten toch een aantal vraagstukken bij uh, die we um, die hebben. En dat heeft ermee te maken omdat u namelijk een aantal dilemma's voorstelt. Als u gaat kijken naar de strandbunkeloos, daar zit er feitelijk een dilemma, dilemma in met voor- en nadelen. Um, een omgevingsplan, zoals in het kader van de Omgevingswet, is van uh, het uitgangsprincipe uh, is het kan, tenzij. Als je dat, uh, die geest van de wet zou doorvoeren, uh, zou je kunnen uh, afleiden dat u zegt strandbunkeloos is mogelijk, tenzij... Um, en zo zitten er nog een aantal uh, onderwerpen in waarbij u echt het dilemma schetst. En dan is de vraag, wat gaan we opnemen? Wat, wat is nu het uitgangspunt? Is het uitgangspunt nu wel strandbungalows tenzij? Of is het uitgangspunt nee tenzij? Dus dat is eigenlijk een, een, een verschillende benadering. Maar dus ik daar even een toelichting op van wat is het, wat is het uitgangspunt? Um, en dat geldt ook voor een aantal andere dilemma's die u daar namelijk ook schetst. Van uh, wat is het? Um, met betrekking, het werd al even aangegeven, um, het plankier en de boordwolk die wordt opgenomen. Maar gelet op de discussie die we net hebben gehad, um, er zitten nog een aantal punten in vanuit het schetsontwerp waarvan gesteld wordt van dat nemen we op. Maar gelet net zeg maar op de commentaren en opmerkingen die geweest zijn, zou het er niet moeten zijn dat je die uit de noten van uitgangspunten haalt. Uh, dat is een vraag... Uh, of hoe verhoudt zich dat tot de, die twee. Als ze eventueel in het geval het schetsontwerp niet aannemen, wat heeft dat voor consequenties voor dit omgevingsplan? Uh, met betrekking tot de haven en de pier die genoemd werd, dat onderzoek dat is al geweest. Uh, ik kan me nog herinneren: dat is volgens mij 2013, 2014 geweest, is het een onderzoek. Ik zou zeggen, pakt het onderzoek erbij. Daar is in ieder geval ook een indicatie van de kosten. En als ik me goed kan herinneren. Dat, was dat in de orde van grootte van de 80 miljoen. Maar um, dat kan, iets, uh, kan er iets een paar miljoentjes na zitten. Maar ik zou zeggen, pak dat onderzoek erbij... en ga eventueel over tot een actualisatie van dat rapport. Want dat is dan feitelijk een, uh, volgens mij iets wat uh, binnen de huidige bezetting... mogelijk zou moeten kunnen zijn. Um, met betrekking tot de uitbreiding van de jaron-paviljoens... En daar hebben we natuurlijk een amendement voor aangenomen en dat gaat, slaat op 0 tot 3. En dan ga ik ook even door naar het uh, participatieplan voor de uitbreiding daarbij. En daar staat wel één trigger in en dat is namelijk um, van een kader voor de participatie en daarbij is, is punt 2 jaar rond watersportcentrum. Um, daarom en dat is, daar staat als zinnetje bij. Daarom zal ook worden geparticipeerd over het toevoegen van een jaar rond watersportcentrum op het strand. Dat lijkt erop alsof we gaan en gaan participeren over 0 tot 3 uh, zeg maar uh, strandpaviljoens, ja, paviljoens en over het toevoegen van een uh, jaar rond watersportlocatie. Heb ik dat goed gelezen of heb ik dat verkeerd gezien? En dan. Um, is daar überhaupt de vraag van, we hebben uh, de watersportvereniging, die is ja rond. Dus volgens mij zouden we ook natuurlijk in overleg kunnen gaan met hun... om te kijken van hoe we dat breder zouden kunnen inzetten. Is daar uh, over nagedacht of niet? Um, even nog doorkijkend met uh, hoofdstuk uh, 5. Een aantal zaken, dit is gewoon, wat kan je zeggen, uh, akkoord. En dan uh, duurzaamheid... Uh, de PVV ging daar ook al over in. Uh, het is wel vrij veel vooruitlopend op. Um, is dat iets wat we op deze manier moeten opnemen? Um, met name bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de, de, bij de energietransitie. En daar zit er ook het punt in van een beloningsstrategie... En daar wordt eigenlijk van gezegd, van als u gaat voor zou het kunnen zijn dat u extra vierkante meters bouwoppervlakte zou kunnen krijgen. Nou, ik geloof niet dat dat de manier is zoals we dat moeten gaan doen. We willen aan de ene kant zouden we vrij strand willen, maar als u gaat voor en u gaat uh, uh, zonnepanelen uh, uh, zonne op uw uh, uh, dak leggen, dan krijgt u er 50 vierkante meter bij. Um, zou <kwijnt> je kunnen lezen. Maar als ik het anders moet lezen, dan hoor ik dat graag. En dan met het punt voor de versnelde zeespiegelstijging. Dat lijkt in tegenspraak met het kopje, want wij zijn namelijk geen zwakke schakel. Dus daar staat een heel artikel. Dus hoe moet ik dat interpreteren? Of gaat het alleen over waterbeleid? Dat was het voor de eerste termijn. Dank u wel. De VVD. Naar OPZ. Wie van OPZ mag ik het woord geven? Meneer Wilson. Wil ja, voorzitter, dank u wel voor het woord. Ik citeer uit het stuk, voorzitter. Um, het voorstel is om bestaande regels en werende praktijken te veranderen... in een stelsel waar behoud en bescherming van kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat... en ruimte ontstaat voor ontwikkeling. Over die werende benadering. Als je de voorbije ontwikkeling van de exploitatiemogelijkheden van strandpaviljoens beziet dan is er in plaats van een werende benadering van activiteiten juist sprake geweest... van een beleid dat een zeer dynamische ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt. Enkele voorbeelden. De toegestane verruiming van de sluitingstijd van 1800 uur... dat was immers toen nog dagrecreatie, naar nu 2400 uur... met de mogelijkheid om het heffing in geval van een bijzondere omstandigheid. De toegestaande ontwikkeling van de omvang van strandpaviljoens van 450 kubieke meter tot 700 en 775 vierkante meter. De toegestaande ontwikkeling tot feest en ook trouwlocatie. De toegestaande ontwikkeling tot volwaardig restaurant. En dit laatste niet zonder gevolgen voor de horeca in het dorp. Maar na nou wij begrepen leven er in weerwiel van alle afspraken die er zijn gemaakt... onder de de strandpachters moet ik zeggen, de volgende wensen... Ja, rond Er moeten er veel meer bij komen. Veel meer dan de vijf plus drie. Strandbunkeloos, Mogelijkheid om de exploitatie van een strandpaviljoen geheel te vervangen door het verhuur van strandbunkeloos. Sluitingstijd. Strandpaviljoen nu 2400 uur. Verruimen tot 1 uur. Twaalf dagen regeling. Verruimen, omdat die achterhaald zou zijn. En dus meer evenementen toestaan. Een tweede bouwlaag, strandpaviljoens en of ondergronds bouwen mogelijk maken. Voorzitter, kijk je naar de wensen van bewoners en ondernemers... dan is er duidelijk sprake van een situatie van agreeing to disagree. Oftewel, we zijn het erover eens dat ze met elkaar oneens zijn. En dat moet naar ons idee gevolgen hebben voor het verdere proces. Ik kom daar later op terug. De afstand van... Woonhuizen en woonwijken tot strandpaviljoens is op veel plaatsen aan onze boulevards maar 50 meter of zelfs minder. Logisch dat ter voorkoming van overlast er afspraken zijn gemaakt. En die hebben wat ons betreft niets aan actualiteit nog aan billigheid ingeboet. Mensen hebben recht wat ons betreft op een ongestoorde nachtrust van 8 uur. Geen wonder dat een 12 dagen regeling ook in APV's van heel veel andere gemeente is opgenomen en niets aan actualiteit hebben ingeboet. Als je alles beziet wat er intussen werd toegestaan... en als in het nieuwe stelsel behoud en bescherming van de kwaliteit... van de fysieke leefomgeving daadwerkelijk centraal staat... dan zien wij bijvoorbeeld voor een verdere toename... van het aantal collectieve incidentele evenementen... of het verder verruimen van openingstijden, bijvoorbeeld tot één uur, geen ruimte. Ook het voorkomen van de verdere... Achteruitgang van de horeca in het dorp... we spreken vaak in dit verband over cannibalisering... vereisten ons inziens dat strandpaviljoens uiterlijk om 2400 uur gesloten moeten zijn. Er is in onze visie op het strand en zeker in de bijheid van woonbewoning... voor nachthoreca geen plaats. Gezien de bevindingen in het rapport de CCO voorzien ook wij binnen afzienbare tijd geen ruimte voor veel meer daarom paviljoens. Succesvolle jarige paviljoens hebben het in de winter moeilijk... En daar is ons maar net kiet. En bijvoorbeeld Beach Club 10, het voormalige Take 5... is enkele dagen per week dicht. Laat staan als er veel meer jaren rond zouden bijkomen. En wij vragen in dit verband de, de wethouder om haar visie. Wij hebben grote bedenkingen bij het geheel omzetten van strandpaviljoens... in strandbunkalo Het levert ons inziens op die plek een weinig aantrekkelijk strand op omdat onze bezoekers daar behalve zee en strand dan weinig meer te zoeken hebben. En het wordt dan zeker geen jaar rond boeiend strand wat het uitgangspunt van ons beleid is. Wij verzoeken overigens onze opmerking die wij in het kader van het vorige onderwerp hebben gemaakt. Met betrekking tot het participatieproces en het participatieplan ja rond baviljoens hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Dit is wat ons betreft de eerste termijn. Dank u voor CDA, de heer Steven. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het uh, op willen van het tijd kort houden. Er zijn wat een paar punten al genoemd. Ik ben ook vooral ook uh, benieuwd naar het antwoord van de wethouder... op de vraag van mev mevrouw Koop van de uh, uh, Partij van de Arbeid... over de voorontwerpfase. Waarom inderdaad die wordt overgeslagen... En, en of daarna de, de risico's uh, gedekt zijn. Maar die vraag die zie je het antwoord daarmee graag tegemoet. Ik ga het even een uh, al algemeen... Uh, algemene opmerking over, over dit soort stukken. Ook voor dit stuk. Wat opvalt is dat uh, uh, niet consequent wordt uh, uh, gewerkt met definities over de boulevards. En dat is toch wel inmiddels uh, lastig, ook voor ondernemers. Uh, wat, wat ik tegenkom, en ik kan een concreet voorbeeld geven. Als je me volgt op pagina 15 van de nota, daar staat, daar staat uh, over de, de definitie van wat nou de Noord-, uh, Midden- en Zuid-boulevard is. Hè? Wordt er gekeken naar uh, de, de beleidsregel standbrunneloos. Daar wordt een bepaalde de, de definitie gegeven aan de boulevards. Ik neem hem even mee. Hè. Bijvoorbeeld de middenboulevard loopt daar vanaf ongeveer uh, wat oude tek 5 was. Hè. bb op 5 nu naar uh, tot aan uh, Thalassa. Tot. Als je kijkt op pagina 17 vervolgens... Uh, wordt, de noord, nee, ja, wordt de middenboulevard gedefinieerd als uh, lopende vanaf Badhuisplein tot aan het NH hotel en ik heb er toch nog wat andere stukken erbij gehaald want nogmaals het valt op dat is niet de eerste keer dat we dat, dat, dat opmerken als we kijken in het bestemmingsplan uh, Middenboulevard, daar wordt er weer een andere definitie gegeven aan de uh, uh, ja, even kijken aan de Middenboulevard. Namelijk van, lopen we vanaf uh, ook uh, voorbij uh, oude biedstuur 5 naar. Uh, op voor, uh, voorbij te Lassa. Met andere woorden, voor, voor ondernemers en uh, partijen die hiermee moeten werken. wordt het een beetje um, lastig als we definities van Noord, Midden- en uh, Zuid-boulevard... niet consequenter gaan uh, hanteren. Dus dat even als aandachtspunt graag. Um. Ja. Nou, over de jaar rond... Uh, een punt over uh, de, de uitbreiding van... ja, rond horeca uh, Nou Zoals u weet heeft het cda destijds tegen het amendement gestemd. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje verbaasd... over wat mijn collega meneer bouwberg Wilson net zegt. Want die noemt eigenlijk precies de bezwaren... die ik destijds heb genoemd. Uh, en toch heeft de OPZ vorige keer met D66 en VVD... voor het am amendement gestemd. Dat, dat valt me op. Ik ben blij dat, dat daar misschien toch... Uh, voorschrijdend inzicht is gekomen. <laughs> maar maar uh, ik heb toch wel even... iets, iets, iets wat ik hierover wil opmerken. Uh, namelijk wat toch wel... Uh, uh, en, en ik geloof dan toch maar... in de kracht van de herhaling. Uh, kijk, waar ik een beetje moeite mee heb... is dat er toch wel voorbij, voorbij wordt gegaan... aan, aan, aan, aan conclusies... uit, uh, uit, uit het decisiorapport. En, en ik heb ze destijds opgenoemd. Ik kan ze nog een keer opnoemen. Uh, is staat als de conclusie... Er is beperkte marktruimte en draagvlak om het aantal jaren, jaren rond uit te breiden. Dat is de, de, de economische, uh, aspect, uh, het economische aspect. Voor het draagvlak is er gezegd... Uh, voor het toestaan van meer dan het huidige aantal jaar rond is er beperkte mate draagvlak. Ze dus kunnen immers wel ergens terecht. En er leeft angst dat horeca in het dorp concurrentie ondervindt... van meer per, permanente paviljoens. En slechts afhankelijk van allerlei ontwikkelingen... die nog helemaal niet ingetreden zijn, is er, wordt er dan een conclusie gezegd... Uh, moet, er met, moet er met maximaal drie uh, kunnen worden uitgebreid. Nou ja, daar hebben we het in, in een andere discussie over gehad. Van moet het dan, moeten die drie zich dan onderscheiden? Vervolgens is, is in een hele vreemde raadsvergadering... ineens een amendement uh, uh, uh, aangenomen... Wat, wat niet heeft over drie onderscheidende uh, uh, uh, uh, paviljoens. Maar uh, we hebben het nu over participatie over drie horecapaviljoens. Ik meen dat je me toch dit uh, decisio... De ja, er, er gebeurt toch wel iets I mean, van. wat ze ziet, maar misschien je